Mark Hokke met het NOS-journaal. Minister Hennis van Defensie van Nederland in Afghanistan... ook onder een nieuw kabinet op de een of andere manier moet doorgaan... zei ze vandaag in Mazar-e-Sharif... waar ze op werkbezoek is bij de Nederlandse militairen. Volgens Hennis is er de afgelopen jaren veel verbeterd in Afghanistan... maar duurt het nog lang voordat het land echt op eigen benen kan staan. Bij een ongeluk met een schoolbus in Zuid-Afrika... zijn zeker twintig leerlingen om het leven gekomen... Lokale media meldden dat de minibus frontaal op een vrachtwagen botste... waarna de bus in brand vloog. De leerlingen raakten bekneld en konden geen kant op. Omstanders slaagden erin slechts een paar kinderen uit het wrak te bevrijden. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten van Zuid-Afrika. In de minibus zaten scholieren van een basisschool en een middelbare school. Ierland, Denemarken en Nederland willen dat er haast wordt gemaakt met de brexit-onderhandelingen. Dan kunnen er snel nieuwe afspraken worden gemaakt over handelsrelaties met Groot-Brittannië. Dat bleek op een kleine brexit-top in Den Haag, waar de premiers van Ierland en Denemarken een ontmoeting hadden met premier Rutte. Volgende week zaterdag komen 27 EU-landen in Brussel bij elkaar om te praten over de brexit. De metaal- en technieksector gaat experimenteren met een generatiepact. Ouderen kunnen vrijwillig korter gaan werken. Daardoor komt er ruimte bij bedrijven om jongeren in vaste dienst te nemen. Afspraak staat in de nieuwe CAO voor de klein metaal. Daar vallen zo'n 300.000 werknemers onder. De Italiaanse premier Gentiloni roept Turkije op... om een Italiaanse journalist onmiddellijk vrij te laten. Hij werd begin deze maand opgepakt bij de grens met Syrië... Volgens Turkije omdat hij een afspraak had met terroristen. De journalist zelf zegt dat hij vluchtelingen wilde interviewen. Hij is in hongerstaking vanwege zijn arrestatie. Het weer vanavond in het noorden regen. Vannacht in het regent het in het zuiden. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen in het zuiden druilerig. In het noorden wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Smiddags is het vrijwel droog en 9 tot 12 graden. Dit was het en ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Voor een vrijdagmiddag is het aardig druk. Dat komt door het begin van de meivakantie. Ongelukken helpen dan ook niet. Op de A1 bijvoorbeeld Amsterdam-Amersfoort. Tussen Blaarkum en Hoevelaken 18 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer richting Amersfoort rijdt beter om via Utrecht. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Abkoude en Maarse 13 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Nieuw-Vennep 5 kilometer file. A10 eh, van de Koentunnel naar het zuiden. Tussen Amsterdam-Slotendijk en Slotervaart 4 kilometer nog. A12 Utrecht. Den Haag tussen nieuwe Nieuwebrug en Knoopend Gouwen 7 kilometer. De weg is vrij 13 kilometer op de A15. Van Rotterdam naar Gorkum tussen Knoopend Ridderkerk en Sliedrecht Oost. 15 kilometer op de A27 Almere Gorkum tussen Knoopend Eemnes en Knoopend Lunetten. Dan de A44 Amsterdam-Den Haag bij Leiden-Zuid 3 kilometer file. A uh, N201 heel richting Hilversum bij Meidrecht 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Straks welkom bij Zandvoort, draai door, maar dan iets anders. En het is vanavond Hans met zijn vrienden. En het is avond Het is zelfs nog middag. En we zijn er helemaal compleet. Toet is er weer, Toetje is er weer. En Ronald is er weer. Nou, het kan alleen maar gezellig worden. Toch? Dat is het al. Ah, oh, dat is het mij. al. Ja, ja denk ik het ook, hè. Maar weet je wat, het is? ik maak altijd een dansje met het begin. Maar dat mocht nu helemaal niet. Ja, flauw hè? Ja, mag niet. Hij is een beetje zag Ja, zo. Hij is een beetje wel, ja. Het ja. is dus weer, denk ik. Het weer. Nou, we slurren hem er wel doorheen. Zo is dat, hoogt. het lukt wel. Ja, gaat wel. helemaal Jemal. goed. Komen. Oh, hij zegt ja. Nou, dat gaat wel lukken. En wat kan u verwachten? Natuurlijk het weer voor het komend weekend. De Groenteman, de Column van El Kerkman. En nog veel meer leuks. Allemaal welkom. En. Eet smakelijk voor straks. En ik ga beginnen met, met Abba. En welke? Dat zult u vanzelf wel merken.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 Nou, dat was even schrikken. Man, man, man. Nou, dat is toch wel even wat, hè? We staan dus allemaal een beetje hard, dus ik zet jullie een beetje zachter. Maar hoeven je in Een goede begin, hè? Vond je niet. Jullie staan allemaal een beetje hard, dus ik zet je een beetje zachter. Nou, dan horen we ons helemaal niet meer. Lekker is dat. Nou, kunnen we volgende keer. Dan doe ik gewoon zo, Hans. Dat is veel beter. Kijk. Ik hoor helemaal niks op mijn uh, nee, ja, koptelefoon, maar dat ja. maakt niet uit. Mij hoor je wel. Ik hoor je door de koptelefoon, zeg maar, de tussendoor. Oh. <laughs> niet rechtstreeks, maar. Uh, ja. Nou, maakt niet uit. Nee, dan gaan we wat aan Yo, doen. Doe het gewoon nou, zo. Iedereen is al uh, eet smakelijk, heeft al een eet smakelijk ja. voor. Ja, dat had ik al. Ja. Wilde huisdruis dus nu ook vrolijk kerstfeest. Tien over vijf. Nee, 5. Zou even, daar zou ik even huh? mee wachten. Het is tien over vijf. Ja, nou, daarom zeg ik. Wacht, er zijn mensen die heel vroeg eten hoor. Ja. Echt. Ja, ja. Echt waar. Ja. Hm. Uh, later lunch, <laughs> <laughs> een brunch. <laughs> Beetje het motto van deze show, toch? Wat zeg jij? Beetje het motto van deze radio show, toch? Kom aan, kom aan, kom aan. Ja, let me, let entertain, me you. entertain you. Ja, ja. ja. nou inderdaad. Ja. Dat doen we toch ook of niet? Nou, dat Tenminste, dat is wel we. de bedoeling. Dat is maar te hopen natuurlijk. Hij kijkt wel weer vragend, hè, Vind je niet? Ja. <laughs> <laughs> ik zeg, Hij stelde ook een vraag, de, ik, dus ik dat Ik zeg, dat wel. is toch een beetje de motto van deze ja. show. Ja, ja. En dan zeg je, ja, dat doen we toch, of niet? Dan is het, misschien doen we dat. Ja, wij doen het, zeker. Ja. Ik, ik, ik wil toch wel iets vertellen. Ik ben, gisteren ben ik geweest naar uh, de hallen... waar de bloemenkorso-praalwagens uh, gemaakt worden in uh, Sassenheim. Daar wou ik toch wel iets over vertellen. Ik was bijzonder onder de indruk. Ik ben er nog nooit geweest. En ben, als je ziet, er zijn 2000 Groot, vrijwilligers. Ja. 2000 vrijwilligers zijn in zo'n gigantische grote hal en aan het bloemen steken en... en nou, het zag er echt geweldig uit. Een orkest erin en zo. En je kon een koffie drinken. Ik vond het, was echt onder de indruk. Wat had noot nog nooit gezien. Ik las van uh, onze buf van het koor. Uh, uh, onze Jose. Um, had ik al gelezen op Facebook. Dat zij er ook was ja. geweest. Dat het er ontzettend lekker ruikt. Ja, dat klopt, ja. ja. Nou, ik moet zeggen. Er zijn bloemen die ik niet lekker vind ruiken. Want ik heb overal natuurlijk even gesnuffeld. Ja. De, de aasbloem. Overal. Die ruikt niet lekker. Nee. Overal aangesnuffeld? Ja, nou ja, de bloemen. Oh. Mm -hmm. De bloemen. Nou, en okay. uh, ik, ik, ik, moeten wij misschien nog vertellen waar hij uh, morgen eventueel komt? Want ja, hij komt dat morgen he? Zeker, doen. Ja, nou hij, hij start in de Noordwijk om half tien. En dan is hij morgen. om morgens. En dan is hij om tien voor half twaalf op de Leidse Vaart. En om vijf voor half één op Sassenheim bij de Rotonde Oosthoutlaan. En om, uh, nou ja, dan gaat hij daardoor naar Lissen. En dat is om kwart voor drie en om tien over half vier, als ik het goed zie. En dan is hij in je kwart over vier. En dan stopt hij tot zeven uur s'avonds. Dan blijft hij staan. Want dan krijg je een herstart om zeven uur. En om Bennebroek is hij om vijf voor half acht. Dus dan gaan de lichtjes aan, hè? want dan, dat is leuk hoor. Dat hebben we ook gezien. En in Heemstede is hij vijf voor acht. En in Haarlem is hij kwart voor negen. En dan is het afgelopen. En hij wordt uh, geloof ik tentoongesteld om half tien op de gedempte Oude Gracht ofzo. Ja, dat blijft een paar... oude gracht, maar ja. er staat ook nog een deel om, uh, om de hoek, zeg maar, uh, ja. op het spaarden. Ja. Daar, uh, daar richting de Turfmarkt. zeg maar, ja. want hij is echt veel te lang voor op de gedempte oude gracht alleen. Als je, als je die wagen ziet, het is. Ja, het is ongelooflijk. is ik, ja. ik dacht dat het enkele wagens waren, maar het zijn allemaal met aanhangers. Het is verschrikkelijk. Ja. Aggregaten aan boord. En, nou, ja, dat is het is echt, uh, gigantisch. Is ik ja. had het echt nog nooit gezien. Ik vond het echt heel indrukwekkend. Ja, het is uh, leuk hoor om een keer ja. langs de kant te gaan ja. staan. Ja. ja, ik ga, denk ik. Uh, Volgend jaar me aanmelden om bloemen te gaan steken. Dat nou, lijkt me heel leuk. Maar ik een goed plan. Ja, ja, ik ben een echte steker. Ja, kun je deelnemen aan De steekpartijen? <laughs>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 Misschien, baby, ik spreek je als besluit. Laat me vergeten. Lacht ik ga er stiekem tussenin. De vlucht weg naar een nieuw. De kolom van de week van Nel Kerkman. Volgens mij vliegt de tijd voorbij. Het is alweer weer 18 jaar geleden dat onze auto opeens vleugels kreeg. We reden op 26 april 1999 in plaats van twee uur in anderhalf uur naar Leek om onze kerstverse kle eerste kleindochter Steffi te bewonderen. Ik stond iets wat onwennig aan een kraammand met een kraammand voor het bed van mijn dochter. Sorry, ik bleef even hangen. In de mand zaten tien cadeautjes, voor elke kraamdag eentje. Ik had nog nooit van het gebruik kraamhand gehoord. Toen ik van mijn kinderen beviel, kreeg ik van mijn moeder om aan te sterken een biefstuk, eieren en een pakje roomboter. En de, van de melkman, die toen langs de huizen kwam, gaf dan een flesje room, slagroom. Tijden veranderen, maar het wonder van een geboorte blijft. Na het zien van je eerste nazaat besef je opeens dat er een nieuwe fase in je leven is aangebroken. Die van oma. Het woord klinkt in mijn oren heel erg oud, maar wanneer je het vaak genoeg zegt, dan valt het eigenlijk wel mee. Na het zesde kleinkind ben ik aan de titel gewend en draag ik deze dan ook met trots. En oma klinkt toch nog wel wat beter dan opoe. Want vroeger werden oma's in Zandvoort opoe genoemd. Mijn opoe van moeders kant was in mijn ogen een oud verschrompeld vrouwtje. Ze had altijd een knotje in haar haar en ze droeg meestal zwarte kleding. Opel Paap woonde met haar zeven kinderen in een huisje aan de Lamy-straat. Opa was visserman en was weinig thuis. Opel had de winter onder en was ondanks haar zachte uitstraling zeer daadkrachtig. Verder kan ik mij helaas niet meer zoveel herinneren van haar. Ik was een van haar jongste kleinkinderen. Op 26 april rijden we straks iets rustiger naar de jarige Job in Leek... We zullen er veel langer over doen. Hoewel de autowegen na 18 jaar zijn verbeterd, is het verkeer behoorlijk toegenomen. Het knooppunt bij Muiden is flink opgelost en de snelweg door Dorp gaat nu langs het plaatsje heen. Een hele verbetering. Straks worden de rollen omgedraaid en rijdt Steffie en haar auto naar ons toe. Haar rijbewijs heeft ze al in haar zak, dus mag ze eindelijk alleen rijden. Of haar auto ook vleugels heeft, dat denk ik wel. Nel nou, nou ja. Kerkman, ja. jazeker. Ja, twee dingen, hè? Twee dingen. De eerste, mijn toet heeft ook wind eronder. Ja. Maar dat is iets anders. <laughs> dat is letterlijk, hè? Nee, ja. En ja. als het knooppunt Muiden is opgelost. Dat, dat is niet zo. Dan, dan, is, dan is er niks meer. Nee, dat is waar. Maar het is ook volgens mij nog niet opgelost, want er stond weer een file net. Dus dat is nog niet opgelost. Ja, nou, ja misschien op tijd dat zei hij wel. je weet het wel. Het is, nog, het, is wel een Piet. stuk beter geworden. Nou, het wordt beter. Het is het toch niet? Maar het is nu al een stuk beter. Ja, vind ja. je wel? Ja, ja. zeker. Ja. Ja? Als wij naar het AMC rijden, en dat gaan we regelmatig... Ja. Um, dan hebben wij echt zoiets van... oh, wauw, lekker. Je ja? kan nu gewoon doorrijden. En anders was ja, het stevast op de remmen. Dat is niet het muilen. Maar nou, de is... muiden is bij Almere dan? Nee, ja. uh, zij had het ook over dat je niet meer door bad of hoeft doorheen, maar dat je er omheen kan. Oh, zo. Ja, ja dat is, wel, dat is stuk wel beter. Dat is wat ik uh, bedoel. Ja, dat ja. is wel een stuk beter. Dat is waar. Ja, zeker. Inderdaad. Oké. Okay. Ja. Nou. Tadaa. Heb je iets voor auto's of zo? Ja, <laughs> Chasing Hoort van Toet wel als ze wandelt in de slaap. Dat is wat? Als ze wandelt in de slaap. Zo vaak doe ik dat niet voor zover ik weet. Nee, niet vaak. Maar wel regelmatig. Oh, <laughs> We hadden het net had ik het over de Corso 2017. En alle informatie en de route en de tijd... kan u nalezen op onze website zandvoortdraidoor.nl op Facebook. Nee, Facebook. Zandvoortdraidoor. <laughs> dat is het. Ja. Ja, toch? Bijna goed, Hans. www.facebook.com. Slash Kijk, ja, ik ben toch blij dat je erbij bent. Ja, Dankjewel. komt helemaal goed. <laughs> Hadden we nog meer nieuws? Nou ja, ik, ik, ik, we hebben een, iets, ook iets heel leuks in Zandvoort. Buiten dan die bloemen. Er zijn alleen maar leuke dingen in Zandvoort. Dat is waar. Jij woont er. Ah. Uh, <laughs> Vrijdag de 21ste, dus dat begint vandaag. Tot zondag de 23ste. En dan is het eindelijk zover. Ons eerste lustrum: vijf jaar vintage het Zandvoort. Dit jaar start het VVV-seizoen in het weekend van 21 tot en met 23 april in Zandvoort. bij strand, zee en duinen en onafhankelijk van het weer gaat het evenement gewoon door. Alle volkswagens van Aten tot MK1 zijn van harte welkom op de parkeerterrein De Zuid in Zandvoort. Voor tarieven en reserveringen zie een aparte pagina. Doel is een pagina bij op de WWW of VVV Zandvoort. Ah, okay. Doel is en blijft een vet, gezellige en super relaxed weekend voor iedereen die van oude Volkswagens houdt. Als laatste toch heel kort terugblikken naar de tegenslag van vorig jaar. We willen iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken voor alle financiële steun en lieve woorden nadat de wind roet in het eten gooide. Daarmee is editie 4 afgerond en maken wij met z'n allen nummer 5 één voor één in de boeken. De website is www.vintage-ad-zandvoort.nl En de locatie is Parkeerterrein Zuid, ingenieur G. Vriethofplein nummer 5. Ja, leuk hoor. We zagen net ook wel zo'n busje rijden. Ja, hij, ja? Ja. ja, het is leuk. En dan roepen we meteen tegen elkaar, jee vintage is weer geland. Ja, ja, ja. ja. Wij, ja. Hebben een, wij hebben een kennis die hebben zo'n hele oude, oude bus gekocht, die hebben ze Geweldig. helemaal opgeknapt. En daarom daar, ze gaan, ook? Dat kan echt volgens mij niet. Nee, die zijn een huis aan het verbouwen. Dus oh, jammer. Maar... Nou, misschien volgens jaar. Ja? ja, ik zal het, dus ik zal het uh, aan te raken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, een... Als ze een oude bus op kunnen knappen, Hans, ja. dan moet jij ook eens vragen van wat ze voor jou kunnen doen. En door. Hans is. En dit is ZFM By the way, you popped your car sideways. I don't want you to last. You're the other kind of person that believes in making out once. Love them and leave them fast. I guess I must be done. Shed a pocket full of horses, Trojan and some abuse. But it was sad We're gonna Ik zwaaien wat ik wil, hè? maar niemand let op. Nee, natuurlijk nee, dat klopt. niet. We waren ontzettend druk aan het zoeken naar Hai. items en artikelen. Ja, en... ja Yo, we? hebben het zo druk voor de luisteraars, dat wil je okay. niet weten. Nou, ja, oké. Okay. Jij wou wat vertellen? Oh, wou ja, ik dat? Ik je wilde, wilde dat vertellen. Um, uh, ja, ik zag een uh, berichtje op Facebook langskomen: uh, de fototentoonstelling van Marco Termes en Onno Middelkoop. Onno van Middelkoop, moet ik zeggen. Um, uh, de ingang. <laughs> ja. Dat zit helemaal rechts naast de HEMA. Als je ja. voor de HEMA staat. Die trap omhoog. Uh, waar voorheen dat, uh, een heel gezellig restaurantje gezeten is. Ja, had. dat is dicht. hè? Nu ja, en ja. daar hebben ze nu uh, de, uh, de, uh, alle uh, kunst uh, hangen. Um, oh. Dus daar ja. kan je kijken. Uh, het is komend weekend. Uh, is de opening in ieder geval. En daarna is het sowieso elk weekend geopend. Um, de tijd uh, ben ik even schuld, maar volgens mij was het tussen twee en zes uur. Ja, tussen twee en zes. En uh, mocht je nou echt ontzettend uh, zin hebben om het te gaan bekijken... en je kunt niet in het weekend... dan kun je altijd een uh, berichtje sturen naar Marco, Termes of Onno van Middelkoop... want dan maken ze ook een afspraak met je. Maar oh, is, de, is, dus dat, uh, is dat speciaal voor hun? Of, of gaat er andere kunst? Oh, het is van hun. Nou ja, nee, ik, ik zij mogen graag... daar nu hun kunst op ik, hangen. Hoe ja. dat verder verloopt, dat weet ik niet. Ja, het had natuurlijk een soort gallery kunnen worden. Dat bedoel ik aan. Nou ja, misschien wordt dat het alsnog. Daar ja, heb nee. geen idee van. Oh, dat weet je niet. Nee, uh, daar, daar heb ik ze niet over gesproken nee. verder. Nee. Ja, ik had alleen kan... beloofd dat ik er nog even op zou terugkomen. Ja. Dus bij deze heb ik dat ook gebracht. Nou, hartstikke gedaan. goed. Oké, okay. ja. gaan we door. Door.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 het leukste nummer om te draaien. Ja, ja, ik, ik was even aan het praten en in een keer stopte de muziek, maar dat hoort zo. Ja, dus ik hield acuut jij... bemondigd. Ja, ja, dan grijp je meteen naar je kop en van oh, oh Dus Jannie, tip voor jou. Maar er zijn wel veel meer nummers, hè, met pauzes. Zullen we een keer gewoon een uur zorgen dat we alleen maar dat soort nummers draaien? Dan krijgen we Hans helemaal gek, joh. Nou, dat hoef je ja. niet zo gek te doen. Heb je er maar twee nodig? Toch? Je kijkt naar mij, maar ik zeg niks. Ik denk naar nou, rekening. Oh, mijn god, wat heb ik gezegd? Dat gaat weer mis. Maar Hans, jij hebt nog iets. Ja. Uh... Zondag is de Bimmerworld. Ja, wie? Maar. De Bimmerworld. Wat is dat? Dat is uh, fans van de grote online Bimmerworld community treffen elkaar op circuit Zandvoort. Waarbij hun oh, BMW's. Beamer. Nee, er staat Bimmerworld. Dat staat er echt op mijn ja, tekst. Ga maar verder: Bimmerworld Community. Community. Net had ik hem, hè? Dat bedoel ik. Een dag voor de echte BMW-liefhebbers die je niet mag missen. Een volle showpaddock met meer dan 1500 BMW's. Spannende spintwedstrijden op de 402 meter voor de hoofdtribune. Prijrijden op het circuit, een BMW-parade, een burn-contest, een show of sunshine-contest, de Reef Battle of Classic BMW Gallery en nog veel meer. Zet 23 april in je agenda en mis het niet. De website is www.bimmerworld.eu. En de locatie is Circuisantvoort, burgemeester van Alphenstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740. En de website is www.circuisantvoort.nl. Nou, het heet Bimmerworld. Ja, ik, ja. Ja, ik geloof Ik heb er nog nooit van gehoord. Wel van Beamers, maar... Ja. Uh, trouwens, uh, 23 april staat in elke agenda gewoon hoor. Ja, <laughs> ja dat is waar. <laughs> ja. we, we don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They,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 Out, out, We can light it up, up, up They gonna put it out, out, out We can light it up We're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. When your eyes come down, they know what they have. Dat is een liedje voor de pyromane onder ons, hè? Ja, burn, ja. Yeah. Let it burn, burn, <laughs> ja, burn, yeah. ja. Ja, ja. Er ja. ja, is mij gevraagd, of ik ook even een stukje voor gelezen. Dat gaat over het Fast and Furious Fan Event. Dat vindt gelijktijdig plaats met de, de Bimmer World. En wordt, wordt powered by ZF. Dus dat staat zo mooi. Met één ticket heb je toegang tot beide events. Dus het is op het circuitpark Zandvoort. Ah. Circuit Zandvoort. Hey. Sorry. Uh, wat, zie je, wat, wat is er allemaal te doen? Uh, drag races. Fast and Furious style. Uh, best of show battle. De strijd voor de most, mooiste getune auto's tijdens de, de show. Uh, de club paddock, Dan kan je alle auto's bekijken in de paddock. Uh, er is een bedrijvenstraat. Uh, dan kun je de performance, tuning en styling uh, specialisten bij elkaar zien. Uh, het, zoals gezegd, het is een combiticket. Op het circuit uh, Zandvoort. En uh, de adres is bekend, denk ik. Hè? In, telefoon. Ja. Oh, in de openingstijden, even vermelden. Uh, van 9 tot 6. En uh, de entree tickets kosten 16 euro aan de deur. En 14 euro... In de voorverkoop, dus dat is ook de 23e. Ja, ja, ja, het is hartstikke, hartstikke. Ja. druk. Dit weekend. Het is een side event van uh, de Birmingham World. Ja, oké. Okay. Oh. Ja, nou, wel ja. leuke auto's. Dus. Ja, ja het is uh, ja. Ja. leuk, leuk, leuk. Ja, want je, vind je, je de auto's niet leuk, dan zijn de, dan zijn de geluiden die erbij horen. Oh, ik ik, <laughs> ik, vond, ik hoorde net dat er ook mooie vrouwen zijn, dus. ja, dat weet ik, daar weet ik weer niet. Hans. Oh, lopen er ik. ook pitpoezen rond, geen idee. Ik, ik ook niet, idee. Ik niet, Dat weet ik niet, weet ik nee. Maar jij zegt, Ro is oh, al een keer geweest. Oh, in nee, de, de films. Film. Oh, in de film. Ja, in ja, nee. de film wel. In de film gaat het over uh, uh, vooral auto's en mooie dames. En, uh, ja. Ja. ja. Allerlei acties ja. die eigenlijk helemaal niet technisch niet haalbaar zijn. Ja, ja, maar dat maar, maakt niet uit. Nee, het maar dat, zijn, dat, uh, dat zie je meer ja, in films. Ja, bijzondere films. Ja. Ja. Leuk. Ja. ja. Ja, leuk. Zonder genoeg te doen.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 En rustige muziek. Heerlijk, heerlijk. heerlijk. Ik wou even zeggen, uh, volgende week uh, donderdag. <laughs> ja, sorry hoor. Ja, vol, volgende week donderdag is er geen mu muziek van live. Oh. Nee, het is Koningsdag. Oh. Dan hebben wij ook een dagje vrij. Dan mogen we ook naar de Vrijmarkt en al dingen meer. Oh dus, ja. Ga dus jij daar jij weg jij naartoe ook? dan? Nou, weet ik niet. <laughs> nee, dat, nou, ik denk dat wij naar Haarlem gaan. Ja? Ja, naar onze oude buurt, Haarlem Noord. Daar weer het of geen weer? Daar hangt het vanaf. Ja, dan denk ik dat je thuis blijft. Ik ja. weet het niet. Ja, ik heb uh, de eerste uh, uh, twee voorspellingen gehoord. Ja. En die liegen er niet om. Oh. Dat wordt niet echt fijn. De voorspellende uh, koudste meivakantie ooit. Jeetje, meneer. Nee, ja. dat is niet waar. Moet, ja. je, moet je nagaan. Maar... Maar je weet het nooit. Er nee. blijven voorspellingen. Dus, ja, ja, ja, uh, het ja. kan nog veranderen, maar... Uh... Ja. ja, het wordt spannend. Ja, maar we... jij hebt um, toch een hele uh, ja, lijst de... van wat er allemaal gedaan wordt op wat die dag. Dat gaan we doen, maar dat doen we in het tweede uur. Oh, dat doen we in tweede dat is, uur. Uh, dat is wel het... te lang. Oh, ja, ja, het is ja, al tien voor joh. Ja, het gaat snel, hoor. Oh, het gaat al hard. Ja, ja. Ja, wij, wij gingen toevallig vanmorgen... Ik, we gaan over een week of uh, zeven gaan we naar de Noordkaap. Ja, doe maar zeggen. Er is nog min drie. legt nog sneeuw. <laughs> <laughs> en ik heb mijn winterbanden erop. gehaald. Gaat Jannie nou, je inpeperen? Dat gaat moeten doen. Zie had iets willen vertellen... It's not Stop met zwaaien en begin met fluiten. Ja. Is dat wat? Ja, beter. Ja, ja. Okay. ja het toet zijn net dat ik nog wat wilde vertellen. Maar er is natuurlijk genoeg te vertellen. Want ik ga iets vertellen over de Koningsnacht. 26 april en dat begint om 8 uur s'avonds. Een traditie in Zandvoort aan Zee. Koningsnacht bij Laura en Hardy. Deze avond speelt de coverband Crush. Dus het wordt een gezellige avond. En de intra is gratis en de telefoonnummer is 023... 5737046. En de website is laurenhardy.nl. Nou ja, het is in de Haltestraat 46. Ja, ja ik denk dat iedereen wel. Uh, ja, Zandvoort dat denk, ja, dan dat ja. denk ja. ik. in de Haltestraat. Wel. En het is een gezellig café. Ja, zeker. Ja, ik ben ja. Wel geweest, het is niet zo gezellig als dat kleine café aan de haven? Nee? Nee. Oh, die. Nee. Daar oh. zijn de mensen G gewoon. En tevreden. Ook. Oh. Ja. ja. Oeh, het, oh. het verraadt wel weer jullie leeftijd, hè, heren? Hallo. Hallo. Nee, nee, nee. Hallo. Ik ben jou een mal. <laughs> hartstikke mal. We zijn zo gek als een deur. Ja, precies. Ja. Ik ben niet gek bij een vliegtuig. Ja. Uh, we zijn uh, er bijna doorheen. Ja. uur, hè? Ja. Dus we gaan gewoon nog een plaat draaien. Ja. En dan... Uh, Tot straks. we zo, elkaar hè? weer... Uh, nou, na het nieuws. De en Tot nieuws. Zo en, de en de boodschappen. Ja. Toedelo.